10 uur. Het NOS Journaal. Lizel Thomasen. De Amsterdamse effectenbeurs is het jaar begonnen met een vliegende start. De AEX staat nu ruim 1% hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Financieel redacteur André Meijnema houdt desondanks nog een slag om de arm. Het verlies van een half procent. Op de laatste handelsdag wordt vandaag ruimschoots gemaakt. Maar het is nog geen business as usual.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 Je merkt nu dat na negen dat effect begint te komen. Dat werkt dus gelukkig. Dus als ze na negen reizen en voor vieren... dan uh, kunnen ze uh, tegen 40% korting reizen. En daardoor kunnen we onze vaste klanten wat meer ruimte bieden in de spits. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid in het hele land. Kan het op lokale wegen nog verraderlijk glad zijn door bevriezing? In Australië is tijdens een zware storm het dak van een bioscoop ingestort. Tientallen bioscoopbezoekers raakten lichtgewond. In het stadje Bathurst bij Sydney viel in een half uur tijd 10 mm regen. Het dak van de plaatselijke bioscoop kon die hoeveelheid niet aan. Bezoekers dachten in eerste instantie dat het kraken en lekken van het dak... bij de special effects van de film hoorde. Ze werden verrast door brokstukken die vervolgens naar beneden kwamen. Het incident heeft niets te maken met het slechte weer in het noordoosten van Australië. Daar staat een enorm gebied onder water. Er zijn drie mensen omgekomen door zware regenval en overstromingen. De problemen met de wekfunctie van de iPhone zijn nog niet voorbij. Ook vandaag melden mensen dat de wekker niet afging. Zoals deze studenten die daardoor een college misten. Nou, ik had de wekker gezet om uh, acht uur. want Ik moest uh, om uh, half elf in, uh, in Utrecht zijn voor college... En uh, die is niet afgegaan. En om kwart over negen schrok ik wakker. En toen uh, dacht ik: van ja, om nu nog naar school te gaan. Dan ben ik langer onderweg, omdat ik uh, op, uh, op school zit. Dus uh, dat had niet zo heel erg veel zin meer. Fabrikant Apple liet gisteren weten dat het probleem vandaag vanzelf opgelost zou zijn. De eerste twee dagen van het jaar hadden veel iPhone-bezitters zich verslapen. doordat de wekker het niet deed. Vanochtend klaagden behalve in Nederland ook in Azië iPhone-gebruikers. dat de wekker het op de eerste werkdag niet deed. Het weer vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. Lokaal is het hierdoor nog kans, uh, is er nog kans op gladheid. Ook vanmiddag kans op een bui vooral in het kustgebied. Temperatuur 1 tot 5 graden. ANBB verkeersinformatie. In het oosten van Noord-Brabant en in Limburg komt plaatselijk dichte mis voor. In het hele land is het op de lokale wegen nog plaatselijk glad door bevriezing. In de kustprovincies ook door winterse buien.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 Kijk op wakkardier.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse marine in actie voor Ivoorkust... 2011 is het jaar van de Vleermuis. We zijn in een van de gevaarlijkste steden van Israël. Hebron, stad in het zuiden. Vooral gevaarlijk voor Palestijnen. This is me died here. wife me bullet in five in head and inside here En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 5,5 over tien het vervolg van Caro, Goedemorgen Nederland. Marineschip Hare Majesteits Amsterdam ligt sinds zaterdag voor de kust van Ivoorkust. Komt net uit Somalië, waar het vrachtschepen beschermde tegen piraten. Amsterdam zou teruggaan naar Den Helder voor de feestdagen, maar er kwam dus een klusje tussendoor. Commandant van de Amsterdam is Gerrit Nijenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Koppelman. Wat doet u daar? Ja, zoals u wel zegt, er kwam een klusje tussendoor, zeg maar rustig, een, een flinke klus. Ja. Wij zijn uh, op dit moment uh, bezig met het bevoorraden van een uh, Frans schip, dat uh, uh, als stationsschip in dit gebied actief was. En dat dringende behoefte had aan, uh, aan uh, allerlei voorraden om uh, een eventuele evacuatie vanuit uh, Ivoorkust uh, te kunnen uitvoeren. En wat betekent dat concreet? Wat gaat u bijvoorbeeld vandaag dan doen? Ja, gisteren zijn wij begonnen met het afgeven van uh, grote hoeveelheden voorraden. Dan kunt u denken aan uh, voeding, vlees, zuivel, groenten water en allerlei andere artikelen, maar ook uh, medische uitrusting en uh, hulpmiddelen, uh, noodrantzoenen, munitie en uh, we hebben ook een aantal uh, buitenlandse militairen meegenomen. Ja. Uh, vandaag, uh, terwijl wij uh, nu aan het praten zijn, ligt uh, het Franse schip langs zij en zijn we begonnen met het overgeven van uh, grote hoeveelheden dieselolie en helikopterbrandstof. Juist, want de Fransen hebben u om uh, hulp gevraagd en om al die goederen gevraagd. Uh, hadden ze zelf niet genoeg aan boord? Nee, stand, lijkt me het antwoord. Ja, de Franse regering heeft een uh, formeel verzoek gedaan aan Nederland uh, om uh, militaire bijstand van haar Amsterdam. Amsterdam voer rond 19 december door de straat van Gibraltar en was eigenlijk op dat moment het schip wat het snelst in staat was om de door Frankrijk verzochte ondersteuning te leveren. Ja. Het, het schip wat hier actief is in het gebied, wij in Centraal-Afrika, is normaal gesproken hier als stationsschip actief en was niet optimaal uitgerust om, om een eventuele evacuatie te ondersteunen. Vandaar dat daar dringende behoefte was aan aanvullende materialen. Ja, hoe kwam het eigenlijk dat dat schip niet voldoende was uitgerust? Nou, wat ik u zei, het schip is hier uh, gewoon uh, een, een normaal actief als, als stationsschip en, uh, en, en had uh, voor, voor het uitvoeren van deze, deze taak uh, een, een aantal additionele zaken nood, nodig. Juist. Als u brandstof en voeding afgeeft, hoe lang kunt, kunt u daar dan zelf nog blijven? Nou, de insteek is dat uh, Amsterdam hier uh, blijft zolang, uh, zolang de logistieke bevoorrading nog, uh, nog loopt. En ik schat in dat dat nog een aantal dagen zal zijn een verwachte terugkomst van Armijs Amsterdam zal zijn in medio-januari in Nederland. Juist. Kunt u ook militair ingrijpen als dat nodig is? Nou, ik zelf... We zullen niet militair ingrijpen. Militair ingrijpen, als dat al te sprake komt, zal onder aansturing zijn van de Verenigde Naties. En daar is op dit moment nog geen sprake van. Levert u wel wapens en munitie? Sorry? Levert u wel wapens en munitie, mocht dat militaire ingrijpen noodzakelijk zijn? Ja, wij hebben voor de voor Fransen voor uh, een hoeveelheid munitie en wapens aan boord... die we ook uh, zullen gaan afgeven vandaag. Ja, goed. Um, er zijn ook nog 30 tot 35 Nederlanders in hun voorkust. He, waar de situatie na die uh, verkiezingen... waarbij uh, de zittende president de overwinning heeft opgeëist. Um, en dat zou dan weer niet kloppen volgens zijn tegenstander... een, een beetje um, uit de klauwen begint te lopen. Dat dreigt de uitloop op een burgeroorlog daar. Er zijn 30 tot 35 Nederlanders daar nog. Krijgen die nog hulp van u? Ja, de eventuele evacuatie uh, zal plaatsvinden onder leiding van Frankrijk. Dus uh, als er sprake is van hulp uh, door Hamais, Amsterdam, zal dat uh, verzoek zijn van Frankrijk. En uh, dan zullen wij uh, die, die, die eventuele evacuatie in de breedste zin ondersteunen. Dus niet alleen voor, uh, voor de Nederlanders, maar ook uh, eventueel andere mensen die uh, het land uit zouden moeten. Ik ja. nou, wil we, uh, daar wel bij benadrukken dat, dat daar op dit moment nog geen, zeker geen sprake van is. Goed, dus die Nederlanders blijven zitten waar ze zitten en, en worden op dit moment nog niet geëvacueerd? Ja, er is wel een, een advies afgegeven door de Nederlandse regering om het land in ieder geval tijdelijk te verlaten. En uh, ook mijn laatste informatie is dat er op dit moment nog zo'n uh, zo 32 Nederlanders uh, in het land zijn. Juist. En gaan die niet weg dan? Voor zover ik heb begrepen zijn die mensen nog, nog niet van plan om het land uh, te gaan verlaten. Ondanks het advies van Buitenlandse Zaken? Ja, dat klopt. Goed. Um, u zou met kerst uh, thuis zijn? Ja. En dus ook met Oud en Nieuw? Ja, kerst, uh, wij zouden thuiskomen op 23 december, net voor de kerst. En uh, op, uh, ja, Net daarvoor uh, hebben wij uh, het roer omgegooid en zijn we richting het zuiden gegaan. Dat was natuurlijk even, even aanpassing voor de, voor de manning, maar uh, dat, uh, dat is goed opgepakt. En, uh, dat, uh, de mensen zijn inmiddels uh, met vol enthousiasme bezig om uh, het Franse schip te bevoorraden. Ja, u bedoelt even aanpassen dat ze er flink van baalden. Ja, natuurlijk, zo'n beslissing komt even hard aan. En ik heb uh, ook eerder al aangegeven, uh, ook militairen uh, kennen emoties. Er zijn geen, geen robots, maar uh, aan de andere kant het hoort het wel bij je vak. Je bent militair en dan weet je dat zoiets kan gebeuren. En, uh, dus na, na goed contact even met het thuiszot, met familie en vrienden, ging al heel snel, uh, gingen de mensen weer, uh, weer aan het werk. We hebben met kerst en oud en nieuw op zee gezeten. Hebben daar uh, ook uh, als bemanning uh, de nodige aandacht aan, uh, aan besteed. En je ziet heel duidelijk nu dat uh, de mensen weer... Uh, volop bezig zijn met hun werk en het zo snel mogelijk bevoorraden van het Franse schip. En dat duurt nog een paar dagen na uw inschatting en dan zet u koers richting Den Helder. Ja, dat is wel de verwachting, maar dat is ook mede afhankelijk van, zoals ik al zei, van de situatie in die voorkust. Dus het zou ook nog wel langer kunnen duren? Nou, op dit moment ga ik daar niet van uit. De situatie in die voorkust is, is relatief rustig. Er uh, lijkt een soort van, van padstelling te zijn ontstaan tussen de beide kandidaten. Dus het is uh, heel erg afwachten wat, wat daar nu gaat gebeuren. Goed, Ik wens u een behouden vaart. En wie weet tot over een paar dagen, als u weer terug bent. Of een paar weken, medio januari, als u weer terug bent in Den Helden. Ja, dank u wel. Gert Nijnhuis, de commandant van Hare Majesteits. Amsterdam. Muren. Checkpoints. Hij right away. En Sarhan was marteld. En altijd die angst om kwijt te raken wat beloofd is. Dat is Israël. Voorpost van de westerse beschaving. De grootste openluchtgevangenis voor wie dat anders ziet. Doing this. It's be a disaster for us. Dit is Niemandsland. We gaan naar Hebron, dat is de regionale hoofdstad van Judea. En de, de stad grossiert in muren, prikkeldraad en checkpoints. Het zijn van de geveiligste plekken van Israël, vooral voor de Palestijnen. Hoort u in deel 1 van Niemandsland, in een verslag van Marcel Dekker. Er is waarschijnlijk geen mooier uitzicht denkbaar op de oude stad van Jeruzalem dan hier, op Dorlijfberg... En wie lang genoeg wacht, hoort waarom dit de meest multireligieuze stad van de wereld is. En op de dag dat ik er was, hoor je dan ook dat die grote diversiteit een probleem is in dit land. Israël moet er één keer in de zoveel tijd aan herinnerd worden dat het zowel van binnen als van buiten in zijn bestaan bedreigd wordt. Het beloofde land van de Joden wordt namelijk omringd en geïnfiltreerd door enge mannen met jurken die allemaal de vernietiging van dit land nastreven. Maar dit wordt niet het verhaal van politici of fanaten. Dit wordt het verhaal van mensen die door die politici en fanaten systematisch gemarginaliseerd worden. Zoals hier, in Hebron. Regionale hoofdstad van Judea. Heilige stad voor zowel joden als moslims en misschien wel de meest verknipte stad van Israël. Het staat deels onder Palestijns gezag, deels onder Israëli's... En de wegen er naartoe tellen tenminste 117 barrières, afsluitingen en checkpoints. Op de grens van het Joods-Arabische gebied staan de Joodse nederzettingen klem tegen de huizen en de winkelstraten van de Palestijnen. Uh, Zoals die waaraan Abed woont. De familie van yeah. Abed woont al 300 jaar in het huis. Sinds de komst van de nederzetting is het er flink slechter op geworden. Zijn huis wordt regelmatig belaagd met glas, stenen en zelfs keren slang. Ze zijn gek. De dichtbij gelegen winkelstraten zijn overspannen met gaas... zodat al die rotzooi de straat niet inkomt. We gaan naar zijn dak om nog beter te kunnen zien hoe de situatie eruit ziet. We staan dus nu op het dak van zijn huis. En we kijken echt precies tegen... De settlement aan. Echt maar een paar meter verwijderd van zijn dak. We worden gefilmd van de andere kant. Enkele jaren geleden werden veel winkelpannen in de buurt van de Nederzettingen gesloten. De deuren dichtgelast. Uit veiligheidsoverwegingen. Het levert een beeld op van een uitgestorven winkelstraat volgestort met rotzooi. En dan de gaat in zijn watertank. Hoe is dat dan gebeurd? Ja, en wife me. Your wife? Ja, en een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, een soldier, in een soldier, een een een voor Vikin Pensin, een Finse vrijwilliger... die schoolkinderen van het Palestijnse gebied... naar een school in het door Israël gecontroleerde gebied brengt... schokt de werkelijkheid van Hebron. nog steeds. De tassen van de kinderen worden regelmatig door de soldaten doorzocht op bommen. Ze zijn bang. Stone-throwing incidents, hè? Als je kijkt er. All over here and, and ...zeker omdat de laatste tijd er ook regelmatig stenen worden gegooid... ...door de inwoners van de nederzetting. Ze komen hier en stenen zijn heel Ze zijn en ze zijn heel En ze zijn vergelijker. En de vrouwen, de vrouwen zijn vergelijker... ...en ze zijn en angry about being humiliated. Bang, boos en beschaamd. En op de vraag of hij in een conflictgebied als dit neutraal kan blijven, is het antwoord: Your mind is on the Palestinian side because they are the, the oppressed side of this game. Abed die we eerder spraken, vindt dat de nederzettingen moeten verdwijnen, niet vanwege de Joden per se. Maar vanwege de Joden die ook sionist zijn en zich hier maar om één reden vestigen: de uiteindelijke verdrijving van moslims en andere zogenoemde anti-Joodse vertegenwoordigers. I love the Hussein to see in house me to see in Saddam, Hussein. Yeah. Saddam Hussein is very nice. Morgen ga ik terug naar Jeruzalem en bezoek ik de Arabische wijk Silwan en krijgt u een lesje landje pik. The whole policy is just leading Jerusalem to be the capital. Of Israel and the capital of Israel as a Jewish state which, which is very dangerous in his perspective, and it's uh, uh it's broken the whole uh international laws about Jerusalem and not respecting the international laws and perspective. It's illegal. it's illegal. But he said that nobody is saying anything, and this is like a green line for Israel to go on. Morgen verder met deel 2 van Niemands Land. Straks, 2011, het nieuwe jaar dus, is het jaar voor de Vleermuis. Eerst nu toch het humeur van Henk Westbroek. En the Happy New Year. Mijn vrouw kocht voor de kerst een kalkoen van 10 kilo... omdat we 20 eters hadden. Wat doe je als je eigen vrouw met zo'n dooie vogel binnenkomt... en vol trots vertelt dat het een biologische is... Inderdaad, hard, maar inwendig vloeken. Mijn ervaringen met kalkoen komen namelijk sterk overeen... met die van reizigers in de woestijn altijd, altijd gruwelijk droog. Als u nou volgend jaar de kalkoeninstructies van Jamie Oliver... gewoon eens een keertje niet volgt, maar de mijne wel... dan garandeer ik u een boterzachte, sappere kalkoen. De hele vogel 24 uur laten marineren in licht gepekeld water... met zes halve citroenen en een stuk of tien hele knoflookteentjes. Daarna het beest volproppen met kalkoenvulling naar smaak. Een groet inpeperen, insmeren met boter en dan de oven in. Op 200 graden een kwartier per pondje. weet niet wat je proeft. Omdat die kalkoen dan dus niet gordroog de oven uitkomt. De kalkoen ging helemaal op, de toetjes gingen erin als godswoord bij een ouderling, de flessen wijn werden leeggedronken en toen we om een uur of één naar bed gingen, vielen wij in een voldane kerstslaap. Om drie uur werden we wakker van een keiharde knal. Het vuurwerk begint weer vroeg dit jaar, zei mijn vrouw. Heb jij trouwens ook zo'n zin in een half litertje ijs en ijskoud water? Ik schijn gezegd te hebben waarna mijn vrouw naar de keuken liep... omdat daar de dichtstbijzijnde waterkraan is. Ik werd pas goed wakker toen ik een gruwelijke... door merg en been gaande vrouwengeel hoorde... rende naar onze keuken en zag daar dat het keukenraam uit de sponning lag... Ze waren met z'n tweeën en net bezig om naar binnen te klimmen... toen ik het licht hier aandeed, zei mijn vrouw. En ze namen gelijk de benen toen ze mij zagen. Ik ga de politie bellen, zei ik. En als ik jou was, zou ik voordat hij er is... toch maar even wat kleren aantrekken. Zei Henk Westbroek, morgen het ochtend van Diederik Ebbingen. Kom uit België, heette Hoover Phonic, hebben een nieuwe zangeres... die luistert naar de naam Noemi Wolfs en bracht er kort voor de jaarwisseling een nieuw album uit... en daarop staat dit nummer, Anger Never Dies. Het is uh, zeven minuten voor half elf, dames en heren. 2011, het nieuwe jaar, is het internationale jaar van de vleermuis. Anna-Jivke Haarsma doet onderzoek naar die beschermde... mysterieuze in de nacht fladderende peesjes. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderweg naar een grot, wat gaat u daar doen? Wij gaan vleermuizen tellen. Waarom gaat u de, dat doen? De, ja, de jaarlijkse vleermuistellingen om, uh, om te zien hoe, uh, hoe, het goed, hoe, hoe het gaat met de populatie. Ja, waarom de heeft een aantallen. vleermuizen eigenlijk ja, eigenlijk een eigen jaar nodig? Um, ja, de vleermuizen zijn in Nederland zijn die al vrij lang beschermd. Um, maar die bescherming is nog niet helemaal voldoende om de beesten zelf ook uh, ja, te beschermen. Zeg maar. Want de verblijfplaatsen zijn wel beschermd, maar. De, de wetgeving wordt af en toe een beetje aan de laars gelapt. Dus we hopen met het jaar van de vleermuis mensen gewoon ook uh, ja, te, te kunnen vertellen wat leuke vleermuizen en vleermuizen zijn. En ja. Wat ze leuke beestjes zijn. <kuggen> en uh, ja, wat ze er allemaal voor kunnen doen om, ze, om de vleermuizen te behouden in Nederland. Ja, lopen ze gevaar dan? Ik bedoel, Worden ze bedreigd? Uh, ja, ze worden wel, zeker wel degelijk bedreigd uh, tegenwoordig. Uh, zijn we, zijn we uh, allemaal op de duurzame kant op? Um, en worden spouwmuren worden geherisoleerd. Dat betekent dat ze vol worden gespoten met een, met een met een goedje. Um, ja, dan is, dan is je huis beter. De, de isolatiewaarde wordt beter. Maar het probleem is dat die vleermuizen, die wonen in de spouwmuur van een woonhuis. Dus die hebben dan geen plek meer om te wonen. Sterker nog, um, met een beetje pech worden ze tijdens die werkzaamheden worden ze ja in die in dat isolatiemateriaal inge, ingebed en dan gaan ze dood. Ja. Um, en dat is toch wel een soort van uh, reden om, uh, om wat meer met die vleermuizen te doen. Ja, maar, in maar in toch geval niet omdat... die reden om je spouwmuren niet meer te gaan isoleren, toch? Nou ja, nou, nee, dat, dat dan weer niet. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld van tevoren onderzoek laat doen, ja. um, en het blijkt dat je vleermuizen in huis hebt, nou ja, dan is, is het wel een reden om, uh, om een afweging te maken, van wil ik, wil ik mijn vleermuizen weg? Wil ik mijn spouwmuur isoleren? Of ga ik bijvoorbeeld een hele grote vleermuiskast aan mijn huis ophangen, zodanig dat ik mijn vleermuizen kan behouden? Ja, punt is dat niemand dat wil, hè? Want we vinden ze een beetje eng, die beesten. We vinden ze een beetje eng. De natuur is, is hartstikke leuk. Maar natuur, zo, zo dicht bij huis, dat is toch wel een beetje, een beetje problematischer. Zwaluwen, ja. mieren, muizen, vleermuizen, dat is allemaal uh, ja, toch eigenlijk liever niet, zeg maar. Ja. Zijn ze eng? Nee, ja, ik vind van niet. Ze zijn soms hondsdol, toch? Het zijn toch? hele nuttige insecteneters. Ja, en hondsdol zijn ze soms? Ja, maar uiteindelijk is van de 17 soorten die we in Nederland hebben... is er één soort waarvan is aangetoond dat ze af en toe ons uit hebben. Um, en het zijn, ja, dat is de, de allerkleinste soort in Nederland. En het is ja, die, die zal niet zomaar een mens aanvallen. Dat is gewoon nog helemaal nog nooit gebeurd. Ze drinken bloed, mensen die... zo gaan de verhalen. Ja, Heel dat, is, dat, dat, dat zijn twee soorten van de 980 soorten wereldwijd. En we, die soorten hebben we niet in Nederland. Oh nee? Welke soorten oh, zijn nee, het dan nee. wel? Welke, welke soorten we in Nederland hebben? Ja. Um, moet ik ze alle 17 opnoemen? Wat wil je? Nou nee, <laughs> zijn dat er 17, ja? Het zijn er 17 in ja. Nederland, ja. Goed, van 17 we... soorten en heel af en toe komt er nog wel een... Uh, Via een boordplatform worden er nog eh, zeldzame soorten waargenomen. Ja, die, die, ja, ja. Die, die wonen niet in Nederland. Die komen alleen maar op ongeluk even vliegen Juist. U gaat de grond in, althans uh, de grot in, zometeen. Uh, ja. Om ze te tellen, verwacht u dat het beter of slechter gaat met ze dit jaar? dat um, nou, is een beetje moeilijk te zeggen. Voor sommige soorten gaat, zal het absoluut beter gaan. Ja. Bijvoorbeeld de ingekorven firma's. Dat is een soort die um, sinds de jaren negentig een enorme revival heeft. En die is... Uh, die is uh, ...zeer sterk aan het toenemen. Maar daarbij moet je even bedenken... ...dat uh, uh, de jaren 30, 40 was de populatie ongeveer zo hoog als die nu is. en ja. Die is gewoon heel erg ingeknald. En die is nu weer aan het toenemen. Um, en een soort waarmee het bijvoorbeeld iets minder goed gaat... ...is uh, de meervle um, In ieder geval hier in Limburg. In, in de, de mannenpopulatie langs de kust, daar, daar gaat het vrij goed mee. Ja. Maar de populatie hier in Limburg ja, die blijft eigenlijk al uh, sinds de jaren 60 redelijk stabiel, licht afnemend, zeg maar. Goed. Dus uh, we zijn benieuwd. U gaat vertellen. onze uitzending zit erop. Ik dank u wel. Oké, okay, perfect, dank u wel. Want het is bijna half elf, dames en heren. En aan het begin van dit nieuwe jaar is Prem Radakishoen... ook weer op weg met zijn bus ergens in Nederland. Prem, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen Sven, mag ik beginnen om te zeggen gelukkig nu, Ja, het is jammer, vorige week heb ik iedereen van het team van Goedemorgen Nederland gezien, maar jij was er niet. Jij was natuurlijk weer op vakantie, terwijl wel werkpaarden gewoon doorwerkte. Maar uh, ik hoop dat je het hele jaar door iedere ochtend tegen me mag maar blijven zeggen Prim, waar sta je? Uh, ik sta in Leiden bij de GGRGD Hollands Midden. Uh, het is uh, 1, 3 januari en vanaf 1 januari wordt het vergoed door het ziekenfonds als u wilt stoppen met roken. Want dan zegt het ziekenfonds dat is beter. Maar toen ik in 1983 in Nederland kwam, toen rookte iedereen overal en altijd. De vraag is dus, wat is er gebeurd, waardoor is de moraal veranderd? Daar hebben we het zo meteen over in de eerste primtime van 2011. Maar we gaan naar het nieuws en wat ben ik blij dat ik in het begin van het nieuwe jaar vrouwka aankondige Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. Radio 1, het NOS-journaal.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 zijn veel treinen ingekort. De NS had daarom gerekend op grote drukte. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. In 1983 kwam ik naar Nederland. In het vliegtuig hier naartoe werd er gerookt. Bij de vreemdelingenpolitie waar ik me moest aanmelden werd er binnengerookt. Op de universiteit waar ik daarna ging studeren werd er gerookt. In restaurants werd er gerookt. Op televisie waren er mensen die rookten. En nu 28 jaar later kan ik nergens meer een sigaret roken. Zelfs in de time bus mag ik niet roken. En vanaf 1 januari vergoed het ziekenfonds zelf stoppen met roken, de hulp daarvoor. Hoe komt het? Wat is de reden van de veranderende moraal? Weet u het? Bel me dan op 0800-1121. U weet het, mails ook in het nieuwe jaar naar primtime.ntr.nl en tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Nieuw jaar, nieuwe moraal. Welkom bij Primtime. We staan in Leiden, waar we gastvrij zijn ontvangen door de GGD Hollands Midden. Er is niets te beschrijven, want het is gewoon een parkeerplaats met een prachtig zonnetje. Maar ik uh, verzoek u om ook in 2011, net zoals u in 2010 hebt gedaan... Uh, te participeren in Primtime, want zonder u zijn we niets. U kunt dus bellen met 0800-1121, mails naar primtime.ntr.nl... of hashtag Primtime Radio 1 voor de tweets. Ja! This is is is In New York werd de gemeente er van New York op de vingers getikt omdat ze te agressieve reclame hadden tegen het roken. En in Canada gaat de stervende kankerpatiënten haar foto beschikbaar stellen... voor een shockcampagne, zodat als u een pakje sigaretten in Canada koopt... dat u dan de afbeelding ziet van de overleden anti-rookactiviste Barb Bar Tarbox. Nou, dat wil zeggen dat er een heleboel gebeurt. De directeur van de GGD Hollandse Midden is hier. Dag, meneer Jacques de Gouw. Goedemiddag. Goedemorgen. Kunt u mij uitleggen wat er nou is in die veranderende moraal... dat je als roker nu bijna een paria bent? Ja. 30 jaar geleden, de tijd die u beschrijft met uh, roken op tv en roken uh, in het vliegtuig. Het was nog niet bekend dat het uh, ongezond was? Nou, de, de, dat was het al bekend vanaf de jaren 50. Nou, niet in, bij het brede publiek. waar natuurlijk wetenschappelijke onderzoeken waaruit dat bleek. Dat is later ook naar uh, voren gekomen... toen het ging over die rechtszaken tegen de tabaksfabrikanten. Ja. Maar bij het grote publiek was het gewoon stoer en wel geaccepteerd. Het hoorde bij de maatschappij. En uh, dat werd ook gevoed door uh, de reclame en door de industrie. En we zien dat sinds breder bekend werd dat het uh, ongezond is... Uh, en andere mensen hebben er last van. Dat is ook specifiek voor roken. Dat zie je dus niet bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, voeding. Ja. Uh, kwam er een steeds bredere beweging. Die wilde dat het verboden werd. En ja, wat de maatschappij wil. Wat steeds meer mensen willen. Dat komt er door in de politiek. Uh, en tweede was dat het uh, verboden kon worden. Want uh, je kunt... Uh, roken verbieden in een aantal plaatsen. En dat geldt niet voor, uh, voor bijvoorbeeld eten. Nee, maar wat ik, wat ik dus niet snap is... de tabaksindustrie was heel rijk, heel machtig. Je had dus de ene kant de reclamecampagnes... en aan de andere kant was er één persoon die opstond... een wetenschapper, die zegt... jongens, dit is slecht. En dat één persoon begint... En, uh, uh, uh, u, u bent, hoe oud bent u? Ik ben uh, 53. He, ik ben 48. Ja. Heeft u ooit gerookt? Ja. ja. Wanneer bent u gestopt? Wanneer bent u begonnen? Uh, ik ben begonnen met mijn dertiende en uh, gestopt toen ik 28 was. En wat was de reden wat u met, uh, door uw studie dat u inzicht heeft gekregen? Uh, ja, op een gegeven moment je weet dat het ongezond is. En uh, ook in een omgeving waar steeds minder mensen gaan, uh, gaan roken. Uh, en op een gegeven moment merkte ik ook dat het verslaving was. En ik wilde er gewoon vanaf toen ik ben gestopt. gestopt. Ja, maar het grappige is dus, ik weet dat allemaal ook... Maar er, er mee komt er een soort verzet naar boven... tegen die moraal van anderen die mij willen redden van mijn eigen dood. Ja. Nee, dat is een, een dilemma waar we altijd mee te maken hebben. Ook binnen de GGD. Want je wil niet het opgeven vingertje. Maar je wil mensen wel informeren en voorlichten. Nou, wat ik al zei, bij roken gaat het ook over het meeroken. En over de last die je anderen geeft. Want iemand mag in zijn eigen huis... Uh, roken, althans in Nederland. Nou, bij mij thuis is het al zo erg, dat bij uh, vrouw ook al vindt als ik met vrienden ben die roken dat mevrouw begint nu voor te stellen dat ik buiten moet gaan roken. Nou, ik zeg u, dat, dat wordt de echt vreding, hoor. Ja, nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat, dat zie je in veel gezinnen dat dat soort discussies gaan plaatsvinden, maar dat is ook een onderdeel van die veranderende moraal. Gewoon in de samenleving kom je het overal tegen, ook thuis. Maar en, uh, heeft dat ook te maken met de mate van ontwikkeling? Want in derde wereldlanden zie je dat er ook wel gerookt wordt. En daar zie je nu pas, als die landen zich ontwikkelen, India en dergelijke, beginnen ze nu pas maatregelen te nemen. Dus heeft het ook te maken met de welvaart? En... Nou, het heeft ook te maken met cultuur. Als je bijvoorbeeld in Turkije kijkt, daar zie je een hele sterke beweging tegen het uh, roken. Uh, maar ook een sterke beweging voor het behoud van rook. Omdat het onderdeel is van de cultuur. Dus het is niet over één kamp te scheren. Maar het is wel de manier waarop je uh, mensen individuele vrijheden, vrijheden toestaat. Verschilt wel uh, in de verschillende uh, culturen. Dag Linda Rodenburg. Goedemorgen. Jij weet alles van culturen hè? Ja, heel veel. Zou je de luisteraars willen vertellen hoe dat prachtige boek van je heet dat je hebt geschreven? Nou, het, zijn er twee. het ene is het Rotterdamse Koopboek. Dat gaat over 13 families in Rotterdam. Wat ze allemaal eten. En waar ze hun, hun moraal, zeg maar, hoe ze dat op hun eten projecteren of niet. En het andere is, gaat over de rest van de wereld. Dat heet eten op aarde. En dat gaat veel meer over het algemeen eten in een antropologisch of historisch of. ...moralistisch perspectief. Linda, um, we hebben het nu over roken... ...maar uh, als je een hamburger wil hebben... ...van Burger King of McDonald's... ...dan weten we nu allemaal... ...dat dat slecht is voor je gezondheid... ...en toch eten ja. we dat allemaal. Um, er zijn ja. mensen die nu tegen waarschuwen. Denk je dat over 30 jaar... ...een nieuwe programmamaker er is... ...or Rien Aarts die dan het gaat hebben... ...over de veranderende moraal... ...dat je een hamburger niet meer behoorlijk kan eten... ...pas als je ergens in een hoekje staat... Of dat over 30 jaar zo is? Ja. Nou, ik denk dat het nu wel een beetje is. Je moet je eigenlijk nu al uh, een beetje verantwoorden. als je vet eet, of gewoon uh, heel veel cholesterol eet, of heel zoet of heel zout. Dat wordt... Nou, mensen kijken je al een beetje scheef aan. En zeker als je te dik bent, dan wordt dat steeds meer gezien als je eigen schuld. Want je hebt er zelf voor gekozen om dat in je mond te stoppen. Ja. En dat gaat wel erg ver op het moment, denk ik. Uh, het is leuk, want luister als, u kunt meneer Jacques de Gouw niet zien, maar Riens gaat zo een foto maken. Lekkere, dikke beuk. Ik ben ook te dik. Uh, uh, meneer ja. de Gouw, uh, voelt u zich schuldig voor alles wat u in uw mond stopt en dan in uw buik vorm geeft? Uh, nee, maar ik probeer wel uh, wat minder te doen. <laughs> ja, is dat uw goede voornemen voor 2011? Uh, ja, nou ja, goed, ik ben al gestopt met, uh, met roken, zoals ik u zei, al ja. een jaar geleden. Ik uh, probeer ook iedere dag naar mijn werk te fietsen. Ja. En uh, langzaam maar zeker probeer ik toch wel om wat van mijn gewicht af te krijgen. Nou, weet u wat dus het rare is? Maar dan mag u of uh, Linda daar antwoord op geven. Ik ben een beetje te dik. En ik weet hoe dat komt. Ik hou van rum En dan uh, daarvan word ik dik. En ik heb in september al een abonnement genomen op de sportschool. Omdat ik wel overtuigd word door de reclame. Dat ik iets moet doen aan mijn overgewicht. Maar de uitvoering is echt een ramp. Ik heb een loopband thuis. Gisteren zou ik op de loopband gaan. Maar ja, niet gebeurd. Uh, heb ik dan druk ja. nodig van buiten, Linda? Ja, nou, ik vind het een beetje flauw dat er steeds vanuit... vooral vanuit de medische hoek uh, gedaan wordt... alsof we dat allemaal zelf in de hand hebben. Dat we dat kunnen kiezen. En dat, dat, dat is... Nou, je merkt het zelf. Wil het, iedereen wil wel wat, wat, wat minder wegen. of wat minder, Maar het is gewoon ontstellend moeilijk. Het heeft ook met de cultuur te maken om je heen... waarin je opgegroeid bent, wat voor gewoontes je hebt aangeleerd... Met eten en je smaak. Dus dat ben je niet even snel. ben je daar vanaf. Dus afgezien van verslaving. Maar daar hebben we het dan maar even niet over. Maar dat. dat is, het wordt gedaan alsof het heel makkelijk is. Dus dat het je eigen keuze is. Want als iemand te, te dik is. Dat, dat, um, nou ja, het is gehoord. toch mijn eigen keuze, Linda. Ik bedoel, als ik de bruine rum laat staan en ik een iets minder ja. grote portie eet en ik een beetje zoals Anouk die gaat iedere ochtend joggen. Als ik dat zou doen als, zoals mevrouw dat doet, dan val ik toch gewoon af. Ik ben gewoon te lui. Het ligt aan mezelf. Nou ja, maar goed, dat is het. Het lukt je niet. Je wil het wel, maar het lukt niet. Zo eenvoudig is het niet. Ja, het is eenvoudig. Waarom... Ik heb niet genoeg wilskracht. Ik ben gewoon een slappeling. Een ruggengraatloze oh, nee, ja. uh, uh, dikbuitige. Maar wordt het ook niet een beetje overdreven... dat als je maar heel gezond leeft, dat je dan, dat je dan ook langer leeft? Volgens mij uh, wordt dat ook wel die, die, stat die, die statistieken... Uh, dat ook een soort terreur gaat daarvan uit. Ik ga het even waarom... vragen aan meneer Van Rest. Want meneer Van Rest is 81 jaar oud, dus die heeft het allemaal gezien. Meneer Van Rest, goedemorgen ja, Prem, dat jij je eigen rot voelt als iemand je dwingt om niet te roken... dat is uh, uh, eigenlijk ontstaan doordat men de vorm... zoals in onze tijd begint, de rookten de dames ook nog niet... dat het een vorm van beleefdheid was als je een sigaret op zak na het eten of wanneer... dan vroeg je of iemand de zwaar gaat tegen het roken. En als niemand daar tegenin brak, dan rookte je rustig. Dat is ook met eten precies hetzelfde. Je had vroeger maagpatiënten, die mochten alleen maar aan mijn pap eten. En ik ja. at je bij iemand en dan voelde je eigenlijk een beetje gêne, Die zat met een beetje uh, meelpap te eten en jij zat lekker te dineren. Dan voelde je gêne, hè Dus dat, ja. is of, dat is allemaal weg. De vorm van beleefdheid is weg. En daardoor is men nou gaan betuttelen. Goh. Ja, dat heeft met dat sociale te maken. Dus meneer Van is... dank u wel voor het bellen. Ja. Sorry hoor, dat ik wat drink. Dank u wel, meneer ja, Van Ress, Want u maakt me even spraakloos Ik ben blij dat Linda ingreep. Linda, ga je gang. Ja, nou, kijk, die meneer um, verwijst naar vroeger, maar die heeft in feite over dat eten als sociaal gebeuren. En dat is er natuurlijk steeds minder. Er lukt steeds minder gezinnen om om zes uur, zeg maar, rond de tafel te zitten. En met z'n allen dan uh, een gezamenlijk maaltijd eet. Iedereen eet op verschillende tijden. Iedereen, de een lust dit niet, de ander lust dat niet. Dus het is ook veel meer een, een eigen keus geworden. Ja. En ja, en dan wordt ook die eigen verantwoordelijkheid steeds groter. Je kan op ieder moment van de dag overal alles krijgen. Die welvaart ja. Ja. heeft natuurlijk die, die, die slechte kant of die nare kant. Omdat je dan dus ook heel erg bewust moet gaan kiezen. En daar helpen die... Uh, voedingsbureaus ons dan mee, van kiest dan het goede. Ja. Maar eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn wat je eet... namelijk wat de pot schaft en wat, wat, wat, wat het seizoen brengt... en wat er op dat moment is. Ik ga even naar wat tweets of uh, mails. Uh, nou Prim, ik vind het grote onzin die voornemens voor 1 januari. Ik vind het vreselijk, die bemoeizicht. Vooral de EEG laat mensen doen wat ze zelf willen... roken of niet roken en dat iedereen zou moeten stoppen. Maar de accijns wordt wel steeds hoger... want de schatkist moet wel gespekt worden... Uh, en dan heb ik hier van Bart van der Dost. Ja, het is heel goed, mits je zelf ook bereid bent daar de financiële consequenties voor te dragen. Zo niet, dan wordt je geacht goed burgerschap te betrachten. En Niels zegt, het is natuurlijk ook prettig dat het roken miljarden oplevert voor de staatskas. Rokers betalen daarmee dus ook een groot deel van de kosten voor anderen die gebruik maken van de zorg. Dank u, rokers. Ik vermoed dat Niels een roker is. Uh, meneer De Gouw. Die shockreclama's, uh, uh, je, je ziet die reclama's, ik heb ooit een foto gezien van een long, die, die, zo'n jaar of twintig geleden, zo'n rokerslong, dat laat, liet een paar mensen stoppen met roken. Is het nog nodig, die shockreclama's, en hebben ze effect? Ik denk niet dat ze veel effect hebben, want de meeste mensen weten het wel. Maar zoals, zoals u zegt, zullen voor een paar mensen effect hebben... maar voor ja. een aantal mensen niet. En die zullen juist het idee krijgen van... nou, ze kunnen doen wat ze willen, ik blijf toch roken. Ja. En dus mensen reageerden heel verschillend op. We zijn gewoon heel verschillend. We roken om verschillende redenen. Dus we zullen ook om verschillende redenen stoppen of ja. niet stoppen. Ik denk dat het een beperkte effect heeft. Het gaat er echt over dat je mensen informeert. Uh, maar ook dat je mensen op een gegeven moment zelf de keuze laat. Het is, je moet niet echt het vingertje van het is slecht... Het gaat erover dat je mensen laat zien... Uh, dit zijn keuzes die je hebt. en uh, Maak zelf je keuze. En we willen je daar graag bij ondersteunen. Bij die keuze. Maar het, het grappige van die reclama's... is om een voorbeeld te geven van mijn kinderen. Uh, mijn tweede dochter die is een nogal dominant typetje. En die heeft die milieureclama's gezien. En die komt nu thuis, doet ze steeds de lichten uit. Ondertussen vliegt ze wel overal heen... en weer wil ze overal met de auto gaan. Maar zij zit ook te zanen. En de kinderen, als ze dus een spelletje spelen... rook ik niet meer aan tafel. Want dat, zodra ik de sigaret... Uh, dus dan is het nu al dat je dus van de druk van het gezin... dus die reclame werkt wel, op de omgeving. Ja, ja dat zie je. Je ziet dat wat gedrag betreft... het wordt voor een deel door jezelf bepaald... maar voor een deel ook door de omgeving, door het gezin, door school, door vrienden. En ook door de gebouwde omgeving. Dat geldt niet zozeer voor roken, maar wel voor bewegen bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben ontzettend veel invloeden dus in die zin... Ben ik met uh, de schrijfster eens dat het een, een beperkte maat een eigen keuze is. Want gedrag wordt gewoon door heel veel verschillende aspecten bepaald. En waar vroeger de sociale omgeving zo was dat iedereen rookte, dus je deed mee. En het was gek als je niet rookt haast. Is het nu zo dat de sociale omgeving zegt van... Uh, het is niet gewenst dat je hier rookt, want wij hebben er last van. En het is ook een beetje dom. Voor jullie als GGD daar ook gerichte acties op? Uh, ja, natuurlijk. Uh, we uh, zorgen voor, uh, voor mogelijkheden voor mensen om uh, te stoppen met roken door cursussen cursus te geven. Uh, we... Echt waar? Dus als ik hier in de omgeving van Leiden in de Hollands Midden woon en ik wil nu stoppen met roken, dan kan ik u bellen en dan? Uh, dan kunt u opgeven voor een cursus. Dat zijn een aantal uh, avonden. Uh, de cursus pak je kans. En uh, dat is de cursus met het grootste succespercentage. En na die, uh, na die uh, cursus uh, hoop ik dan dat u stopt met roken. En, en ik hoef niets te betalen? Uh, er was een sprake van eigen bijdrage, maar nu uh, wordt het door de zorgverzekering be betaald. Oké, okay, dus de premie gaat omhoog omdat de zorgverzekeraar moet betalen dat mensen stoppen met roken. Uh, de zorgverzekeraar uh, erkent steeds meer dat preventie belangrijk is om de kosten ook te drukken, maar ook dat je beter mensen gezond kunt houden, dan ze gezond kunt maken. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen Pran. Uh, wat doe jij aan preventie? Uh, je radio moet zachter, uh, Gerry, alsjeblieft. Gefeliciteerd met je promotie naar uh, eerst gelukkig nieuwjaar. Gerry Dorel, spreek je mee. Ja. Uh, ik heb je ook een aantal keren gebeld in uh, BNR Radio. Ja, ik herkende je stem. toen en die drugs. Ja, maar hoorde Dat op nummer 1 stond. Ik hoor jou niet. Oh, hoor je mij nu wel je goed? Ik zijn en ik hoor jou niet. Oh, hoor je mee wel goed nu, Ik nou, nee. oh, Hoor je mee wel goed nu? Gary. Je moet, uh, ja... Oké, okay, mijn vraag is: Ik ja. hoorde van Barbara dat je zegt dat je twee dikke kinderen hebt. Van Barbara dat je zegt dat je twee dikke kinderen hebt? Ja, die heb ik. En de eentje is uh, gelukkig door uh, ongeluk of dik door ongelukkig. En de andere zit in een enzym systeem. In zijn systeem. Wat is dat? Even Om kijken naar de directeur. Over het uh, roken, sowieso, wat ik ook al doe. Jacques, is, de Gaulle, wat is uh, een enzym systeem? Uh, nou ja, dat zijn al bijna niet. Wat is een enzym systeem? Wat. Uh, wat mevrouw zegt, er zijn een aantal uh, mensen die hebben gewoon om medische redenen... dus bijvoorbeeld het voedsel niet goed kunnen verteren of vet opslaan... Uh, bepaalde stoornissen uh, of bepaalde hormonale evenwichten... die ervoor zorgen dat je altijd honger hebt... of uh, dat je je voedsel op een andere manier verteert... waardoor je van hetzelfde eten dikker wordt als andere mensen. Oké, okay, en Gerrie, dan heb jij er last van dat mensen jouw kinderen dan aanspreken alsof het hun schuld is dat ze dik zijn? Ja, dat uh, wordt indirect gezegd. als uh, Ik ben dun, mijn man is en ik heb twee dikke kinderen en een, en een slanke dochter, dus, en dan sta ik daarboven en dan zeg, en dan zeg, zeg ik van uh, als het zo is dat uh, een kind dun wil zijn en uh, zeker in de uh, op jeugdige leeftijd doen ze dat wel, dat doen ze dan zeker. En dan zitten vaak bij de ene is het emotionele uh, dikte, uh, zeg maar door uh, een kind wat heel gevoelig is. En veel van ouders houdt, het andere kind heeft een uh, vochtregulatie-enzymstoring. Dus dat betekent dat zo'n kind nooit een uh, ratje kan worden. Ja, oké. Okay, ik Gerrie, hartstikke de bedankt, wens die, die kinderen. Alsjeblieft ook een gelukkig nieuwjaar en dankjewel voor het bellen. Um, meneer De Gouw, kijk, die veranderende moraal van Roeken, die is nu al, zeg maar, die is rond. Ja. Ah, ik denk dat rokers zullen uh, zullen steeds minder mensen roken. Ook ik zal gaan stoppen met roken. Uh, al was het alleen maar om dat, van al dat gezeur af te zijn. Uh, uh, uh, maar nu krijg je de moraal erg gericht op mensen die te dik zijn. Ja. En dat we moeten bewegen. Hoe, hoe ziet u de ontwikkeling in 2011? Wat verwacht u? Ik verwacht dat het minder uh, heftig zal zijn dan bij roken. Ten eerste omdat je roken kunt verbieden omdat het last geeft voor anderen. Bij uh, overgewicht is dat niet het uh, geval. Dus dat zijn echt... Uh, keuzes die mensen zelf uh, maken zonder dat ze direct uh, consequenties hebben voor anderen. Er wordt natuurlijk wel gesproken over uh, de ziektekosten en dergelijke en over solidariteit en over vettax. Maar ik verwacht, je moet eten en je kunt niet bij iedereen aan het bord staan, je kunt niet alles verbieden. Uh, en daarbij is het niet zozeer dat het gaat over het percentage vet, maar vaak ook gewoon over de hoeveelheid die mensen eten of drinken. Want zoals u zelf zegt, drinken heeft ook een uh, grote invloed daarop. Dus de mogelijkheden daarvoor zijn minder. Uh, ik verwacht wel dat de overheid zal kijken... hoe ze uh, kan bevorderen dat mensen meer gezond gaan eten. Ja. Maar wat we met roken zien... Uh, aan wetgeving zullen we in ieder geval voorlopig niet... Uh, wat het betreft eten zien. Uh, Linda, de veranderende moraal in het eten... een uh, tijdje was Sonja Bakker in, Montiak kan ik me nog herinneren... maar dat is vanaf ik kan herinneren zijn mensen ermee bezig. Zie je ook, verwacht jij ook dat de verandering uh, van ons Nederlanders zal zijn... dat we mensen aansporen tot anders eten en beter leven... Ja, dat is natuurlijk al lang gaan. Dat was het alleen al door, door, door de zorgverzekeraars. Er was nu laatst een reclame van als je vegetariër bent, hoef je bij ons minder premie te betalen. Of als je roker bent, juist meer. Dus die, die druk van die kant is er ook. Hè. Ongezond leven kost de, de samenleving geld. En nou, dat wordt, maar, uh, dat wordt alleen maar heftiger naar mijn idee. Dus die, die druk zit er ook op. Ja, Jacques de Goot, directeur GGD Hollands. Midden gaat u volgend jaar uh, uh, een cursus hebben gezond eten... gebetaald door de zorgverzekeraars? Uh, ja, er, is, er zijn plannen voor om een uh, beweegkuur, zoals het dan heet. Uh, dat is een combinatie van uh, mensen aansporen meer te gaan bewegen... en informeren over gezond eten. Uh, om, daar wordt ook over opgestudeerd... of die op een gegeven moment kan worden opgenomen in het uh, zorgverzekeringspakket. Serieus? Nee, dat, dat, dat zal waarschijnlijk volgend jaar of het jaar daarop geschieden? Uh, het moet wel effectief uh, blijken te zijn. Dus bij roken is het zo dat die cursussen die worden gegeven... die zijn effectief. Daarvan is bewezen dat uh, mensen stoppen. En op dit moment is er dus onderzoek om te kijken of zo'n beweegkuur... in combinatie met een preventieconsult van een huisarts... waarbij dus met name wordt ingegaan op... Wat kun je doen om gezonder te leven? Of dat ook effectief is. Dus of het gewoon zijn geld oplevert. Nou, weet wat ik grappig vind? Ik ben vorig jaar september ben ik gegaan naar de sportschool. Ik heb me ingeschreven. Ik dacht meteen voor een jaar betalen. Uh, maar door dit programma ben ik dus eigenlijk nog nooit gegaan. En dat geld is dus gewoon verspeeld. Uh, uh, gaat het ook? Want sommige ziektekostenverzekeraars betalen ook voor mensen de sportschool. Zodat mensen gaan bewegen. Uh, dat is een aanvullende verzekering. Ja, ja. maar dat gaat dus meer en meer gebeuren. Ja, dat gaat meer en meer gebeuren. Verzekeraars doen het vanwege de beperking van de schadelast. Want ze zijn gewoon verzekeraars. En als ze meer kosten maken dan premies krijgen, dan, eh, dan maken ze verlies. Uh, maar gewoon de overheid stimuleert het ook uh, vanwege de gezondheid en de kosten van de, van de zorg. Ja, maar, maar meneer gewoon. nu even een principieel probleem van mij. We gaan dit alles doen en daardoor worden mensen ouder en gezonder. De moeder van Marien, Albert Moerotse technicus, zit er de bus een fantastisch goed uitziende vrouw. Maar ja, ze werken niet meer naar hun 67ste. Dus liever roken al die mensen en vreten ze zich surf, want dan gaan ze lekker vroeg dood. Dat bespaart me veel meer geld dan al die gezonde mensen van 100 jaar. Het is een keuze die we maken, maar ik moet eerst de eerste politicus nog tegenkomen... die zegt, laten we maar niks doen, zodat iedereen op zijn zeventigste gaat. Dus tot nu toe is het echt zo dat we zeggen van... Uh, het is onze opdracht als overheid om te bevorderen dat mensen gezond blijven. Want gezondheid geeft ook levensgeluk. Linda, wil jij lekker vroeg dood of wil je lang leven? Nou, doe mij de laatste maar, ja. Maar ik denk dat het vooral ook zit in hoeverre je kinderen... Hè, daar, dat is het, het is het belangrijk, dat je kinderen... Uh, ...opvoed in een bepaalde manier van eten. Ja. Uh, je kan wel zeggen, nou, we moeten nu allerlei dingen bestrijden... ...die er al, die gewoontes die mensen al, al aangeleerd hebben. Maar je kan ook zeggen, we beginnen bij, uh, bij de jeugd. Op scholen en thuis, ik, ik zeg maar wat, met allerlei... ...nou je hebt de smaaklessen, maar je kan dat natuurlijk veel grondiger doen. Uh, bijvoorbeeld door op scholen ook te zorgen dat daar behoorlijk te eten is. want dat is wel iets. Nederland is het enige land ter wereld ongeveer dat tussen de middag niet behoorlijk gegeten wordt op, ba op basisscholen. Dat is echt ongelooflijk. Oké, okay. uh, even wat ja. tweets voorlezen. Ik kreeg een prachtige tweet van Rick Steggerda. Die zegt, roken is prima, maar rekening houden met, lijkt me evident... een soa verspreid je ook niet. Ja, zo had ik het nooit gezien, maar dat vind ik echt een slimme tweet. En ik kreeg van Frank van Elten... ben op mijn 48ste 20 kilo afgevallen met een modifast shake-dieet. Oh god, dat kan ik echt niet eten. Gecombineerd met elke dag wandelen, stevig doorlopen. Ik kan het iedere... Iedereen aanbevelen, voel me nu beter en minder depressief. Oh, dus daarom voel ik me steeds depressief om mijn dikte. Nederland, doe jezelf een op plezier, ga afvallen... en je leven krijgt weer in alle opzichten nieuwe zin. Hou, doen, Frank van Elten. Dit is nou een voordeel, uh, meneer De Gouw... van uh, een voorbeeld van hoe je ziet dat dus vanuit de maatschappij... die druk, want dit is gewoon een luisteraar die zegt... jongens, uh, uh, uh, let op, je moet het zelf doen. Ja, nee, dat klopt. De media spelen daarin ook een belangrijke rol. Zoals dit programma ook natuurlijk. Ja, nou nee, ik dacht... Ik wilde dat het het, het insteek was dat ik wilde kijken hoe het gebeurt... dat een hele bevolking op een gegeven moment anders gaat denken. En dat is, heeft dus gewoon te maken met reclame, reclame, reclame... beïnvloeding, beïnvloeding. Uh, ja, het heeft te maken met informatie die mensen krijgen. Voor een deel is dat uh, reclame. Uh, aan de andere kant, uh, vroeger had je voornamelijk reclame... van ongezonde voeding, van snoep ah. en dergelijke. Tegenwoordig zie je ook veel meer reclame van gezonde voeding... Tenminste, of gezonde, die voeding die gezond moet zijn. We hebben een keurmerk voor de meest gezonde producten. Dus je ziet allerlei bewegingen die erop gericht zijn... om gezondheid te bevorderen. En tegelijkertijd zie je nog steeds ook reclame voor ongezonde producten. Maar ook die organisaties zien toch wel... Dat uh, maatschappelijk verantwoord bezig zijn ook belangrijk is. Dus je krijgt steeds meer uh, dat bij die reclames ook wordt gezegd. Denk eraan, uh, eet, eet er niet te veel van of drink er niet te veel van. Bij alcoholreclames is dat al verplicht om ja. dat uh, toe te voegen. Dus ook de industrie uh, zal daarin meegaan, want die volgt gewoon die maatschappelijke ontwikkeling. En zal dus gewoon proberen winst te blijven maken, maar wel op gezondere producten. Op alle riepen Mars en Twix, en dingen... een afbeelding van een hele dikke. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lelijk dikke, want je hebt ook mooi dikke mensen... maar echt van zo'n lelijk dikke man of vrouw. Zou dat helpen? Ik denk net als bij sigarettenverpakkingen... Uh, dat er mensen zijn die die plaatjes zullen gaan sparen. <laughs> maar het zal niet echt gaan helpen, denk ik. Goedemorgen, Jenny. Goedemorgen, Prem, met Jenny. Ah, Jenny, je bent ik de laatste... Ik denk dat mensen... Mensen maken zich veel te druk over vervuiling van buitenaf... van gewoon factoren van roken, eten en wat dan ook... maar ze maken zich niet... Druk om de geestelijke vervuiling van de mens. En als de mens, haat, of... geestelijke... als de mens haat, Hoe bedoel je alleen Als mensen veel haten en wantrouwen koesteren en dat en jaloezie uh, bij zichzelf naar uh, boven brengen, dan uh, vervuilen ze de geest. En dan vervouw je ook je lichaam. Doen. Maar Jenny, ik moet je wel wat zeggen. En, ik ben uh, jaloers. Yeah. Maar Jenny, kijk, ik ben jaloers. Ik moet het eerlijk zeggen. Ik ben jaloers op die mannen van 48, ik word dit jaar 49. Die zo slank zijn, zo goed in het pak zitten. Uh, uh, uh, er prachtig uitzien. Nee, Anouk, ik ben niet jaloers op jou, want zij is een vrouw. En door die jaloezie op bijvoorbeeld Rien. Die er als een slanke jonge god of Hans Twit, producer. Dan denk ik, ik wil er ook zo uitzien. En daarom ga ik uh, hardlopen. En daarom ga ik dit jaar uh, uh, stoppen met uh, allerlei ongezonderders zonder dingen om er slank en uit te zien. Dus die jaloezie die voedt juist mijn goede levensstijl. Nee, denk ik niet. Nee, dat denk ik zeker niet. Het nee, moet maar... echt uit je het moet echt uit jezelf komen. Maar het komt je uit jezelf zelfgevoel je je door jaloezie. Wat zegt u? Het komt uit mezelf, maar dat is gevoed door jaloezie. Ik word, als alle andere mannen dikker zouden zijn dan mij, dan zou ik geen enkele noodzaak hebben. Maar juist omdat ik omringd word met slanke, ranke mannen, Umberto Tan, die er fantastisch uitziet en zo, dan denk ik, ja, ik wil ook op Umberto lijken. Ik ga afvallen. Ja. Maar dat is gezonde jaloezie. Dat is gezondheid. Oh. dus je hebt ook. Ik, ik heb het over foute jaloezie, over materialisme en wat dan ook. Oké, okay, Jenny, hartstikke bedankt voor dat je hebt gebeld. Linda, tot slot, je hebt nog 30 seconden. Uh, uh, wat, wat staat er in de pen van jou, je volgende boek? Oh, dat wordt een boek over um, kinderen en wat ze op school eten. Maar vooral ook de, uit verschillende culturen in Nederland, wat ze gewend zijn te eten en wat ze op de basisschool eten. En over bepaalde basisscholen die daar uh, vreselijk hun moeite voor doen om dat goed te doen. En hoe moeilijk dat is. Nou bel je maar als het boek uitkomt en dan besteden we in de ja. uitzending er aandacht aan. En Goed nieuwjaar. Um, meneer Dankjewel. De Gaal, ik, ik, wat kunt u als GGD nog doen om die veranderende moraal met betrekking tot eten, wat Linda doet? Hebt u daar programma's voor? Praat u met scholen daarover? Uh, ja, we praten intensief met, uh, met scholen daarover. We, we hebben ook een tijdje geleden het Gruitenprogramma, Groente en Fruit op school... Met zelfs speciale trombels waar appels in pasten. Serieus? Ja, we proberen dat echt op allerlei manieren te bevorderen. Ook het gezonde lunch op school. Mm -hmm. Daarnaast zie je ook wat we in wijken doen, en met name in achterstandswijken. Hier in Leiden, ook in Leiden-Noord, dat we echt met uh, ouders en kinderen samen kookprogramma's opzetten. Er zijn twee kookboekjes verschenen met gerechten uit verschillende culturen. De eerste waren nog een beetje ongezond. Het tweede boekje stond vol met gezonde gerechten, met ook. Uh, tips voor diabetici en dergelijke. Hoe je uh, voor zoutloos en. Uh, M mensen kunnen bellen met GGD Hollandsmiddelen om dat boekje te vragen? Die kunnen dat, ja, die kunnen met te telefoonnummer uh, 071 516 3333. Oké, okay, we zetten het op de website. Hartelijk bedankt dat u ook in de uitzending wilde komen. En ik kreeg als laatste een mailtje van Jasmeen. Dank je, Prim, ik stop. Waarmee, Jasmijn, roken, eten of drinken... ik dank alle luisteraars, de mensen die hebben gereageerd... en alle deelnemers, maar vooral de Nederlandse belastingbetalers... en de rokers, want die zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Twilder, El Elgaaldi en Rien Aarts, die ook internet en social media doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou... Techniek Marien Albersboer, eindredactie en de regie Barbara van der Klisse, die zo af en toe bij mij een sigaret biedt. Zo meteen krijgt u het nieuws en daarna Felix murders met de gids. Morgen ben ik er weer. Namaste, dag. Funny in my life.